I'm going to go. Just tell me when to go. Stand in your listening room. And push furniture against the walls. It's the bedoeling om the Want to And to let you see what it can What? I'm aan de weten komen hoe u gebruik kunt gaan maken van op zichzelf eenvoudige technieken. Maar niet Technieken die u even moet leren kennen om in de toekomst op een persoonlijke manier uw toegevoegden te verbeteren. 101.5 FM. Wie wil dat nou niet? Het asiel. Bijzonder spiritueel ook. Voleren en volgelijkheden. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 6 tot 7. Op de 10 van een live radioprogramma. Is dat wel zo simpel als het klinkt? Ja, ik zeg: uh, ik uh, ken het Radio van Radio van Piet. Hij dacht Ja worden wel degelijk het asiel maandagavond. Een avond van 6 tot 7, dit keer gewijd aan Roemenië. Waarom ook niet? De presentator is net zelf terug uit Roemenië. En wij zijn hier in afwachting van Carla Bogaarts, schrijft uit Amsterdam. En zij verbleef daar ook. In dit uur ga je luisteren naar muziek van Maria Tanase, een diva uit de jaren 40, vaak vergeleken met Edith Piaf. Goed, eerst maar Tanase Sator de tine, Când să ne de tine, sole, sole, sole, sole, sole, ja. De zonakt lume, zonlume, kun je morgen al lume, Așoi, lumea, trecăto, un naște al tunoare, un naște al lume al de nachten nee ga de morgen u zorg Ja, dat was uh, Maria Tanaze. We zullen haar nog wel meer horen in dit uur. In afwachting op Carla Bogarts die met de taxi op weg uh, hierheen is. Goed, um, Iets over de situatie in Roemenië op dit moment nog redelijk stabiel. Uh, behoorlijk aan het eind natuurlijk van het Latijn. Uh, na 2,5 jaar neocommunisme alweer. Uh, maar er zijn ook goede berichten. Na nou, mijn idee is toch het al, uh, het eind van het dal bereikt. Uh, Boekarest op dit moment is een uh, zeer uh, zonnige en ook wel vrolijke stad. Waar... Uh, uh, veel mensen er gekleurd bij lopen en er wordt heel wat hardop gepraat in de stad. Er wordt nog niet echt veel gezongen of muziek gemaakt, maar hopelijk komt dat snel. Um, goed nieuws of niet. Maar um, er komen in elk geval verkiezingen aan in Roemenië op de 26 juli. Uh, de oppositie, althans enkele partijen hebben daar tegen geprotesteerd, want het is namelijk midden in de zomervakantie. Maar uh, het, het is toch, schijnt toch wel erg hard nodig te zijn. Uh, dat worden parlementsverkiezingen en presidentsverkiezingen en uh, die zullen dus gehouden worden op 26 juli uh, vooral vanwege druk die is uitgeoefend door uh, de Amerikaanse overheid en instellingen als IMF en de Wereldbank. Er staan een aantal hele grote leningen, kredieten uh, te wachten op Roemenië en uh, als daar in dat land niet snel iets gebeurt dan uh, kunnen ze daar in ieder geval voor dit begrotingsjaar of het volgende zelfs kunnen ze daar naar fluiten. En uh, dat zijn uh, zulke gigantische bedragen, dat zijn leningen van miljarden dollars, dat uh, men daar geloof ik voor gezicht is. Alhoewel het is natuurlijk zo dat die verkiezingen al lang waren aangekondigd, alleen telkens maar weer om, om duist, duistere redenen werden verschoven. Goed, uh, er komen dus uh, presidentsverkiezingen aan. Ook uh, de vraag is of uh, de huidige neocommunist uh, Iliescu uh, dat zal uh, overleven. Uh, het is ook de vraag bijvoorbeeld voor ons wel interessant of uh, allerlei wetgeving die er nu op tafel ligt en door het parlement wordt behandeld uh, nog wel dat er al komt zoals uh, bijvoorbeeld de mediawet die onlangs uh, is afgekondigd en die toch al een heleboel uh, merkwaardige paragrafen uh, heeft uh, je kan uh, niet bepaald spreken van uh, persvrijheid in dat land ik hoorde van een uh, Collega van ons bij Radio Nova. Dat is een commercieel station. Zou je kunnen zeggen, dat heet dan onafhankelijk. In onze ogen is dat gewoon een commercieel station, maar daar uh, verrichten ze goede werken. Want ze spelen westerse muziek. En staan niet onder invloed van uh, de staatsradio. Uh, deze radio's, uh, er zijn er drie of vier in Boekarest. Die uh, zenden dus vooral uh, ja, popmuziek uit: het disco, house, uh, gewoon wat gangbare. Uh, zaken. Er zijn ook wel wat uh, underground uh, programma's bij. Er wordt vrij veel Afrikaans gedraaid. En uh, deze stations uh, die moeten dus raar genoeg volgens deze nieuwe wet alles van tevoren aankondigen. Wat ze aan informatie over de zender willen verspreiden. Ze kunnen dus gewoon niet uh, zeggen dat er daar en daar een bijeenkomst is of uh, een van de commentaar uitzenden. Dat is uh, uitgesloten. Dus ze moeten dus gewoon uh, Alleen maar die uh, commerciële plaatjes draaien en uh, het daar maar bij laten. Dat ik een erg uh, merkwaardige paragraaf Maar goed, wellicht uh, uh, verandert dat dus uh, na de 26 e juli. Waait uh, het nou? Uh, Laura, wat is Yeah, gebeurd? Ja, het is een train. We zijn oh, in the train. Oh, we zijn in de train nu. Oké, goed. We gaan. We're going from Calaty uh, to uh, Bucharest North Station. Yeah, we'll wake you up when we get there. Okay. So, <laughs> uh, well, uh, it's so good news uh, uh, to tell everyone that uh, you have been in Budapest. Yes, I have. I just got back. And uh, it was your first uh, Eastern European experience. Yeah, but it was it wasn't too Eastern. Really, pretty Western. It's very westernized over there, uh, but uh, people face uh, communist bureauc bureaucracy still, and uh, there are still uh, plenty of uh, big, you uh, call um, them, big uh, companies run by the state. But there are also uh, McDonald's. In fact, quite a lot of them. Well, someone told me that the only people that eat at McDonald's are, believe it or not, rich people, as opposed to in the States, where mainly the poor people go there because they can afford the coffee. But in Budapest, uh, the regular people's salaries are still so low that they can no way go to McDonald's. McDonald's is a luxury. So, um, yeah, an exciting yeah. place to go. Uh, we well, I want uh, so to interrupt you for a little while. Yeah, hello. hello. Uh, dag, uh, Studio 12. Hello, uh, uh, Media Centrum. Die training is zo so hard en jullie beginnen opeens yeah, veel sorry, zachter te praten dan voorheen. Dus oh, nee, dat is helemaal niet te bedoelen. Yeah, ja, dat is European Train, man. Yes, but yeah. uh, you can't you uh, try to, uh, to uh, buy the mafia and sell the mafia te uh, get a more insulated compartment, hè? Ja, oké, oké, oké, oké, good. Just yeah. a, because yeah. Nee, want net ze viel de stem gewoon net even 3 dB zachter ofzo. Dat is een uh, dat is een hoop luisteraars. Yeah. hoort u dat? 3DB. <laughs> <laughs> dat mag er wezen. Mm -hmm. Goed, uh, maar uh, Laura... Um, the street, the city uh, has changed, but can you imagine how it looked, uh, for example, 5 years ago, or maybe 20 years ago, Budapest? Well, I think there aren't so many people out on the streets selling all these cheap clothing items and, and junk food and stuff, but. Um, it's still not nearly as bad there as it is, say, somewhere like here, like on the Dom or something. I mean, there are ugly, cheap t-shirts and, you know, ugly, cheap porno magazines and crap for sale on the street, but it's not as bad as it is here, and it's pretty refreshing, you know. It seems very clean and very safe and lots of air, and, uh, no no ugly new buildings, and, you know, it's kind of maybe like what Paris or Berlin would have been like, say, uh, I don't want to say in the 40s, but maybe the 20s or, uh, the 60s or something like that. At least to me. Mm. But you have seen uh, poverty as well? I saw a few people sleeping on the street and um, I was told that uh, that's a pretty new problem and what they used to do in the communist era was the homeless people, I don't know, had, had a couple days to get a job or a house or something and then if they didn't do it they went to jail. So that's why there weren't any homeless people before, they were all locked up. I see, um, okay, uh, but you have you been uh, in the outskirts? Yeah, I went camping. <laughs> En het was niet zo rustig als je zou gedacht want mensen throw their garbage in het gras en in het water en er zijn bottles en plastic dingen over. Het is heel slecht. En de suburbs zijn heel oh. okay, going Oké, um, we gaan weer naar Maria Thanase. We wachten dus nog even op onze gast van vandaag. Tigan, nou mama me, doe ik op je laagje nevaste. Tigan, je Jos u zich als je maar mama me, zul beter niet vast dan kap, tijden kap, ik heb het, ik heb Tink of of of, tristat, Schage ziet en kalafat. Ik o een lengel op uart, mamma mia, dat ik hier niet weet. Uit de tijd, ik heb uit terrasse. Uit op de Mama se. Sigancă cădian, vezi mama mea, tot păr din că şarubt. Mama i-vă. nu fel de Mama i ik ben een vlieger, een vlieger, een vlieger, een vlieger, een vlieger, uit asiel. Onze gast is uh, gearriveerd. Kalle uh, Vogelaars, uh, jij bent uh, onlangs in Roemenië geweest. En uh, waar heb je gelogeerd? Ik ben uh, uitgenodigd door uh, ambassadeur Koen Stork. Die kende ik van uh, ooit een bezoek aan Nederland van hem. En ik wilde hem alleen maar wat inlichtingen vragen. En hij zei: nou, dan uh, kom je bij mij logeren. En toen zei ik: oh, maar mag ik dan zo meenemen die fotograaf? Hij zei: ja, neem je die ook mee. En uh, hoe lang ben je er geweest? Uh, tien dagen. Hè. Ik werd, uh, het was, ik heb, uh, schrijfsters hebben een beperkt budget gekregen. Het is een uitwisseling in het kader van de vijfde feministische internationale uh, boekbeurs. Uh, boek, uh, ja, die vindt uh, eind juni plaats. Ja, en in het kader daarvan zijn zeven Nederlandse schrijvers gevraagd of zij met zeven schrijvers in uh, verschillende Oost-Europese landen een soort contact tot stand willen brengen en over literatuur praten. En uh, dus uh, je, je hebt een budget dus je vliegreis en een beetje geld en zo. Uh, maar de meeste lapjes heb ik aan de zigeuners gegeven. <laughs> ik heb daar nog ruzie gehad. Ja, goed. Uh, vertel eens wat meer over het programma. Wie, welke schrijfster is dat dan geworden in uh, Roemenië, waar jij uh, contact mee hebt gehad? Uh, Janne Berenova uh, was de tussenpersoon en die heeft um, Daniela Krasnaru, die van zichzelf zegt: Ik heet Daniela Carmen Krasnaru. En um, die heeft het contact tot stand gebracht. Er, was net, er is een boek vertaald van haar in het Engels en dat heeft Van Gennep uitgegeven. En ik moet zeggen: Het is een prachtig boek. Mm. En um, nou ja, met, met haar, maar niet alleen, ook wel via Koen, natuurlijk, omdat hij allerlei contacten heeft. Mm. Maar vertel eens wat meer over deze schrijfster. Uh, Je bent bij haar thuis geweest? Uh, uh, ja, ja, ja, want ze was uh, jarig, dus ik heb een uh, ver verjaardag meegemaakt. En er was, uh, ja, er was een schilder en een Engelse schrijver. We weinig schrijfsters, een Engelse schrijver en uh, um, allemaal hele lekkere hapjes. Ik zei ook Hollandse vrouwen doen dat al lang niet meer natuurlijk, hapjes maken. Maar um, er is altijd een omaatje, weet je. Maar ik heb over haar, uh, daar trap ik ook telkens op, hè? want ik ben, ik ben een terugstapper. Ik ben dus altijd aan het stappen. Hè? Maar um, Daniela, ja, ze was op de, de foto van boek, uh, ziet ze er echt jong uit. Maar ze is, um, uh, ja, ik heb over haar gedichten geschreven, gedichten geschreven en ze is zo treurig en moe. Maar die vrouw is waanzinnig actief, uh, ze leidt een kinderboekenuitgeverij, ze is uh, parlementslid voor de onafhankelijk, hoewel later weer een schrijfster riep, ho ho, en, uh, hoe onafhankelijk ben jij. En, um, en ze, wat is er nog meer? Nou ja, en dichter natuurlijk. Maar ik heb geprobeerd om uh, um, ja, dingen een beetje uh, aan, aan te zwengelen ook. Ondanks uh, werd in de Bali een uh, boek gepresenteerd, een Nederlandse vertaling, van. Uh... Uh, ook bij, dat is ook bij Van Gin uitgekomen nee, trouwens. Nee, geloof ik geloof niet. Oh. Dat doet ik niet toe. Anna. Van Anna uh, ja. Blandiana. En dat boek heb ik uh, gelezen. En dat is heel erg uh, gedetailleerd, heel erg uh, bloemrijk, heel, ja, maar ook heel somber. Zijn die boeken van haar dat ook? Ja, ze heeft een, uh, een, een deel van, de, van wat nu gepubliceerd is, wat overigens een Engelse. Daar heb ik het boek niet bij, maar het is wel stom. Een Engelse dichteres uh, is vertaalster geweest. Een deel daarvan um, was oud werk en een deel was nieuw. Dat heeft ze tijdens het bewind Sausescu geschreven. En uh, het prachtige verhaal is dat ze dat bewaarde onder een kistje uien bij de grootmoeder. Alles uh, was uit huis. Alle privépapieren waren uh, uit huis. En het verhaal is altijd somber. En uh, ze zegt ook, kijk het was ook onze inspiratie. Hè? Wij leefden altijd onder druk. En als je daar vraagt... Waar schrijven jullie nu over? Uh, schrijf je hier over? Nee, ze schrijven niet over die revolutie. Schrijf je over de liefde? Ach, uh, zegt de Grazinaro, wij vrouwen doen niet meer aan de liefde. Hè? En uh, uh, ja, Dat kan ik me ook niet voorstellen, nee, dat, dat ze daarover schrijven. Nee. nee, weet je, wat voor ons... Ik was zelfs zo idioot om tegen iemand te zeggen... Zeg jullie stad, daar ligt helemaal geen hondenpoep. En er zijn wel veel honden. Nou, het idee dat je je met hondenpoep bezighoudt, hè, dat is krankzinnig. Er staat wel iets anders op de agenda. Ja, maar over het algemeen... Um, kijk, ik was op de uitgeverij van, um, van, El van Elena dus. Uh, was het Elena of was het die andere vrouw? Uh, er, is, er is nog een krant. Um, daar, daar moet ik mijn aantekeningen na kijken. En er was daar, er zijn veel schrijvers en schrijvers die nu als journalist werken, ja, god, ik heb gezegd, dat moeten we bij ons al zo lang. Want ze denken ook dat wij zomaar rijk zijn, weet je. Ik heb uitgelegd het systeem, hoeveel, 10% Heb je een boek van 30 gulden, heb je drie gulden verdiend. Dus je moet echt een smak verkopen. En verder hoe het van de letteren werkt, de voorzieningenfonds, nou, dat klinkt ze raar in de oren. Fijn. toen zei die vrouw tegen mij, ja, ja, zegt ze maar, vroeger schreef je een boek en dan werd het gedrukt en in hoog grote oplages en we verdienden veel geld. Ik zei, nou... Ik zeg, schrijf maar een boek en ga elkaar voorlezen. Ik bedoel, eigenlijk zijn wij veel meer underground, wat ik in Amsterdam aan voorleesavondjes heb meegemaakt. Wat wordt georganiseerd, wat, wat dichters en schrijvers aan, aan belevenissen. En, en ik heb het idee, kom op jongens, ga lekker daar allemaal uh, met, voor elkaar zitten lezen. Ga op pad. Nou ja, uh, kijk, ik heb makkelijk praten. Ik ben nooit uh, uh, onderdrukt geweest, ik heb nooit een revolutie meegemaakt. Uh, uh, ik, ik, maar ik moet ook vechten. Ik heb gezegd, want zij denken maar dat wij alles krijgen, weet je. Ik bedoel het feit dat ik geen video had. Heb jij geen video? Ja. <laughs> Op een gegeven moment zegt Daniella tegen mij. Ach, oh, zegt, ze. I am so poor. In a little house with a nou ja ze woont dan in een klein huis met een met een met een man en een dochtertje en een grootmoeder. En ik meteen, oh I'm so poor. In such a small house with three sons and all their big friends. En ze keek me zo samen van oh ja. <laughs> Dat geloven ze niet. Nee ze, uh, um, uh, uh, nee, ze geloven het niet. En bijvoorbeeld dat ik telkens zei, drink nou geen Coca-Cola. Jullie gezondheidszorg is al niet zo best. en Het is zo slecht voor je tanden. Maar het is een verworvenheid van het westen. Hm. Moet je nooit doen, Coca-Cola drinken. Hm. Nou, dat is, uh, ik moet er wel even bij zeggen, Coca-Cola is net nieuw. Uh, Coca-Cola is uh, nog maar drie maanden oud in uh, Roemenië. En daarvoor... Uh, er was er een tijdje niks in de jaren 70 was er uh, even Pepsi-Cola en daarvoor was er helemaal niks. Dus uh, dat is nieuw, Cola. Echte Coca-Cola. Ja, maar het is slecht voor je tanden, weet je, en een heleboel mensen hebben slecht gebit daar. Dus, ja, dat is waar. Uh, dus, uh, uh, maar een van de hangijzers was voortdurend, dat het heet het, het vijfde Feministische Boekfestival, weet je. En daar is toch veel over te doen geweest van wat feminisme, hè? Nou. Ik heb ze uitgelegd dat feminisme niet betekent dat je de vrouwen in het plantsoen laat werken. Op een gegeven moment uh, uh, was ik uitgenodigd voor een etentje bij, um, uh, hoe heet hij? de nieuwe, um, uh, de, um, hij is nu voorzitter van het Schrijvershuis. Um, God naam, ik ben er zo, nou ja goed, dan moet ik het nu pakken. In elk geval, we zitten daar aan tafel en hij, hij sprak alleen Frans. Nou, mijn Frans is werkelijk, dat ging... Met, met sprongen vooruit. En toen ik terugkwam, was mijn Nederlands zo slecht. Dat elk nieuw woord wat ik vond, was ik weer blij om. En fijn, we zitten aan tafel te eten. En opeens zegt hij tegen mij: uh, Ja, zegt hij. Uh, en wat uh, had mij speciaal uitgenodigd hoor. En Koen en Ellen, Koen's vrouw. U bent toch zo feministisch? En hij maakt een opmerking. En ik pareerde meteen in het Frans: Ah, maar wat weet u eigenlijk precies van mij, hè? Toen zei hij, nou ja, als u zo doorgaat, dan zullen de mannen u nog aardig vinden. Ik zei, dat vinden ze al, want ik heb een, van een wildvreemde man heb ik bloemen gekregen. Dat was alvast voor Flowering Day. En toen zei die, ja, hij, ja, zeg maar de vrouwen hier hebben geen tijd voor feminisme. En toen zei ik, ach, wat denkt u nou? Dat als u de vrouw dat dat werk laat doen, dat daarmee gezegd is dat ze feministisch zijn. Dat is iets compleet anders. Ik heb met Elena een hele discussie gevoerd over voorboedsmiddelen. Ze zegt, nee, zegt ze maar, hier de vrouwen hebben lieve abortus. Ik zei, dat is slecht voor je lichaam. Ik zei, je bent een intellectueel, je hebt een krant. Ja, zeg ze maar, veel vrouwen zijn dom. Ik zeg, het is een taak. Zoals bij ons, de vrouwenbeweging. En misschien waren ze een beetje, uh, deden ze stapjes te hoog en bereikten ze. Sommige vrouwen niet. Maar wij hebben ook met uh, borden gelopen van de pil in het ziekenfondspakket. En abortus legaliseren en crashjes En niet ontslagen worden als je een baby krijgt en zo. Hè? Ik zei, luister eens Elena. Het is toch een taak om vrouwen voor te lichten over al... Deze dingen, en ik heb verteld bij ons, gaan de discussies ook nog, denk ik altijd wel, over, over um, abortus. Sommige vrouwen kunnen ook beroerd worden van abortus, maar niemand in Nederland meer zegt, uh, ik heb liever een abortus dan dat ik de pil slik. Hè? En vervolgens zei ik, wij spreken over vrouwenbesnijdenis. Daar had niemand nog ooit van gehoord iemand gaf zelfs een soort kat van haha besnijdenis. ik zeg dat is niets om over te grappen en het heeft ook niets met joodse besnijdenis te maken en dan leg je het uit en er zijn zoveel dingen problemen als ja geslachtsziektes uh, uh, uh, uh, wat natuurlijk nauw samenhangt met voorboedsmiddelen is aids hè wat niet uh, het is wordt ontkend hmm. het is het is uh, toevallig kees lindhorst had ik vandaag aan de telefoon een lector nederlands aan de universiteit die heeft een oude tante die is een non en die non die werkt in een weeshuis met vijf uh, meisjes uit uh, Ierland, weet ik wat, vrijwilligers. En die zitten daar in een weeshuis met AIDS-kindjes. En ja, ja, ze zeggen, er wordt gezegd die AIDS-kindjes die ze hebben aids gekregen door bloedtransfusie. Ja, mijn rug op, weet je. Dat natuurlijk niet. Er worden aidsbaby's geboren. En Kees zegt, Carla, ik ben kapot. Weet je dat? Ik ben helemaal kapot kan je niet een actie starten of zo? Nee, dat kan ik niet. Ik kan Hij was niet. daar geweest en had het gezien. Ja, en er zijn zoveel dingen die wij zijn hier en dat heb ik ook gezegd. Wij zijn in Nederland, weet je, je kunt echt je kunt wat schoppen op Nederland en alles, maar we zeggen alles tegen elkaar. Wij zijn dat is zo. daar bepaald niet het geval. Nee, maar ik ontdekte ook dat we hebben dus een groep vrouwen bij elkaar uh, gebracht. Uh, ja, we, uh, Koen heeft uh, uh, mij daarmee geholpen en daar ontvangen in zijn huis. En we, en we hebben discussies gestart en toen zei eh, Gabriella, zei tegen mij, dank je wel, want wij discussiëren nooit op die manier. En wij zijn in Nederland en ik vind het echt fantastisch, weet je, dat je niemand verraadt, we praten overal over, maar we zeggen elkaar ook de waarheid. En in elk geval hebben we het idee dat we altijd maar iets moeten doen. Ja, ik was op een congres in uh, Cluj en een van de Roemeense bijdragers uh, uit Boekarest, een vrouw... Uh... Die werkt bij de Soros Foundation. Die zei dat uh, de Roemenen helemaal niet tegen kunnen. dat als ze iets zeggen, dat dat naderhand achterhaald is. Of dat ze misschien een fout hebben gemaakt. Of dat het misschien helemaal niet waar was. Dat ze misschien een uh, leugen verder hebben verspreid. Dat ze via een gerucht ja, weet je, gewoon iets doorgegeven hebben wat helemaal niet klopt. En wij kunnen gewoon terugkomen op bepaalde zaken. Maar dat hebben ze daar nog helemaal niet geleerd. En daar loopt een heleboel op stuk. Mensen bijten zich zo vast natuurlijk. Ja, omdat ze natuurlijk zo gewend zijn in Roemenië, was het geloof ik twee op één, het, het, het verklikkers uh, uh, uh, idee. Koen vertelde ook dat op het laatst kon hij uh, zelfs zijn beste vrienden niet bereiken, Koen Stork. Hij is echt een hele goede ambassadeur, hè. En hij, had, hij vertelde bijvoorbeeld aan mij, dan ging hij s'avonds op de fiets, hè? Dan ging hij vrienden opzoeken, maar hij wist dat hij gevolgd werd natuurlijk. En dan draaide hij zo'n rondje dat hij op een gegeven moment in de koplampen van zo'n auto terechtkwam. Dan stopte hij, dan pakte hij een papiertje en dan ging hij dus het nummerbord op zitten schrijven om, ze, om die mensen te pesten. Dat was, ja, nou ja, ik was al in Moskou geweest hoor. En in, in Oost-Berlijn, dus... Um, je had wel een idee hoe zo'n oh, geheime ja. dienst werkt. Ja. Nou weet je, laat ik het zo zeggen, ik, ik wist... Dat het communisme is echt de pest, weet je. Het is echt waar. Ik heb ook nog mijn linkse periode gehad en de, de, de Russische revolutie. Welk jaar was dat gevierd? Ik kreeg mijn eerste kind in 1969. Of 70 kreeg ik er nog een, weet ik veel. Op een nachtkastje had ik iets liggen, terwijl ik een baby had. En later denk ik bij mezelf, mijn god. Maar ik wist het echt niet, weet je. En zodra ik dus meer te weten kwam... Ik weet niet of je de memoires van Nina Berberova uh, gelezen heeft. Het is een Russin die vluchtte van Berlijn naar Parijs. Mm. Ze is nu hoogleraar in de Verenigde Staten, ze is een zeer oude vrouw. En uh, ze komt heel even terug in Parijs en ze ziet daar, um, um, name, wat ergens dat. Kom nou, de vrouw van Sartre, Beauvoir, ziet ze zitten als een oude gefrustreerde vrouw. Helemaal niks van over, weet je. En nog steeds is ze boos. Dat Soutre en Beauvoir niets gezegd hebben, dat de intellectuelen hun kop hebben dichtgehouden over het onderdrukkende systeem. Terwijl, ik, ik zal je vertellen, de eerste keer dat ik in Oost-Berlijn kwam, voel ik het al. Ik, en in Moskou, het was. ik begrijp niet hoe mensen uh, kunnen zeggen dat het iets goeds voortbrengt. Hmm. Nog even uh, over uh, die discussies die je voerde met die dames. Vind je ze nou uh, arrogant? Want die, er zijn behoorlijk wat vrouwen die je kan rekenen tot intellectuelen. Het, het is niet zo dat je kan zeggen van nou, er is een minuscule minderheid. Uh, als zij dat soort meningen, dat, wat wij dan uh, erg naïef of zelfs reactionair vinden, Vind je dat dan dat ze dat doen met een zekere minachting? Of kun je dat nou echt schalen zo onder het kopje onwetendheid? Hey, nou, welke mening bedoel je precies? Nou, noem eens maar wat, wat ze vinden over AIDS, over zigeuners, over oh, nou, nou. Uh, feminisme, ga maar door. Nou, ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld gezegd dat wij een wet hadden uh, uh, op het uh, racisme, dat het bij ons echt verboden is om bepaalde dingen uh, te zeggen, hoewel het soms een tikje te ver gaat. Dan kan je dus echt helemaal niks meer zeggen, maar... Uh, um, dat wij. Uh, uh, ja, ik denk, is het onwetendheid? Of. Weet je? Ik denk dat ze gewoon een heleboel dingen nog niet weten. Hoe wij hebben meegeleefd met hun revolutie. Ze konden het bijna niet geloven. En telkens kreeg ik wel op mijn dak. dat wij hebben Roemenië verkwanseld. Hè, bij de conferentie van Yalta. Op een gegeven moment zei ik: ja, kom op, jongens. Uh, ik was een. Even, de uh, conferentie van Yalta is 1945. de opdeling van Europa tussen uh, Churchill, uh, Stalin en uh, Roosevelt, meen ik. En daar is uh, zeg maar het ijzeren gordijn neergegaan voor Oost-Europa. Ja, en toen, kijk, en ik wil niet altijd geconfronteerd worden met uh, uh, dingen waar ik part nog deel aan heb. En daarna heb ik gezegd, luister eens, jullie zijn nu vrij. Uh, nu uh, kan je doen wat je wil. Dus ik denk niet dat het altijd hooghartigheid is. Ik denk wel uh, dat intellectuelen, uh, dat allerlei mensen een bevoorrechte positie hadden. Bijvoorbeeld schrijvers kregen een, een geld, ze wilden mij niet vertellen hoeveel, een huis vaak. Um, en als ik vertel hoe schrijvers het, het, het hier doen, als ik bijvoorbeeld vertel hoe uh, mensen met een minimumloon uh, of in de bijstand, hoe fabrieken gesloten worden, wat wij aan huur, gas en licht betalen, um, uh, dan denk ik, nou, jullie moeten, jullie moeten een beetje rondkijken. Maar weet je wat het probleem is? Ik heb een interview gemaakt met een leerling van, niet van Kees, van zijn voorganger. En dat meisje, ik dacht dat het een Belgisch was, want ze is een tijdje in België geweest, spreekt heel goed Nederlands. En dat meisje, dat is een opbouwster, weet je. Kleine Monika, noem ik haar. Die werkt aan het Goethe-instituut, die wil een Jena-plan opzetten. Ze probeert in Nederland een soort stage te krijgen. Ze heeft nog een baantje. En die zei tegen mij, Carla, tien jaar lang is er geen pedagogie en geloof ik ook geen psychologie. ...aan de universiteiten gedoseerd. Er waren helemaal geen sociale wetenschappen, dus ook geen politicologie, nee. geen sociologie, noem maar op. En zij ontdekt nu uh, dat het er weer is en dat het mag, dat de oude garde... ...er zit een Goh. grote kloof tussen de oude garde en de jonge mensen. Kijk, het is in, elke, uh, in elke maatschappij is het voor de ouderen moeilijk om iets over te geven aan de jongeren. En zij is uh, 23, ze is heel erg jong en ze wil opbouwen. Maar ze zegt, heel wat van mijn vrienden en vriendinnen zijn uit het buitenland. Die hebben geen zin hierin. En natuurlijk ook de woede van de mensen die het geld wel hebben. Hoe zijn ze aan dat geld gekomen? Ik ga naar een restaurant met mijn, met mijn zoon een keer. En uh, we betalen voor, uh, weet ik wat, 4000 lei. Nou, het inkomen is 10.000 lijn. Daarom werken man en vrouw altijd samen. Uh, ja, wie kan dat betalen? Aan de andere kant heb ik gezegd, moet je eens luisteren. Weet je hoe lang wij zo rijk zijn in Nederland? ...hoe kort geleden wij absoluut niet rijk waren. Denk je nou echt dat ik elke dag in Albert Heijn... ...zulke joekels van sinaasappels ophaal? Maar ik weet het wel, bij ons is het te koop... ...zoals in de Verenigde Staten nog meer te koop is. Dus hier kan je dus voor misschien heel weinig geld... ...een leuke blouse kopen of zo'n dingetje... ...en ze verkijken zich erop en mensen denken... ...oh, die is heel erg rijk. Relatief zijn we rijker en hebben we alles meer, dat weet ik wel. Maar ik ben er niet gekomen... Om nou eens allemaal rotverhalen te schrijven, maar ik dacht, ja, je moet, um, uh, je moet mensen aanmoedigen. En je, uh, ja. Maar misschien, weet je wat je ook natuurlijk moet bedenken? Ja, Hollanders en Roemenen zijn sowieso verschillend, zoals Hollanders en Russen en uh, uh, uh, Amsterdammers en Rotterdammers zijn dan verschillend. Ja, het is er toch vooral Zuid-Europees. Men zegt dat het de Balkan is, maar ik vind dat het altijd erg lijkt op uh, Zuid-Italië in de jaren 40. Dus, uh, Misschien heb ik te veel films gezien. Maar... Uh, ja, daar, daar, daar kan ik niets van zeggen. Ik weet... Uh... Maar vertel eens wat over je indrukken dan. Want je bent gegrepen toch? Door hoe het daar was. Hoe, hoe, uh, toen je het voor het eerst zag, laten we zeggen, de eerste dagen. Had, je had toch geen idee hoe Boekarest uh, eruit zag en hoe het vernieuwd is. en uh, Hoe die stad er op dit moment bij lag. Nee, ik, had, ik vond het een ongelooflijk mooie stad. Deze. Nou is die ambassadeurswijk natuurlijk waanzinnig met al die bomen. Dat zijn allemaal die tulpenbomen. En ik heb ook geschreven over al die vogels daar. En dat vertel je mensen. Oh, jullie hebben hier een vogels. Het is ongelooflijk. Maar niemand fluit op straat, alleen de vogels. Maar ik liep liedjes te fluiten en te zingen. En um, dat soort vrolijkheid is abnormaal. En verder zijn uh, mijn zoon en ik zijn s morgens vroeg opgestaan. En eh, eh, wij gingen lopen, lopen, lopen en verdwalen. En eh, ja, luister eens even, sinds hoe lang is hier de buurt gerenoveerd? Zeg, moet je even in de Spaarndammer buurt haar. Als ik daar vroeger kwam en ik zag hoe het eruit zag. En de smerigheid. Ik bedoel, je kunt niet in één keer eh, een, een, een stad eh, eh, renoveren, natuurlijk. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Maar hoe ziet het eruit? Ik bedoel, een heleboel mensen zijn eh, niet in Boekarest geweest. We zijn, en er is natuurlijk een grote schare van mensen die uh, uh, vooral door uh, alle bemoeienissen en alle activiteiten van Koen nu op het vliegtuig gezet worden en uh, in Roemenië aankomen. Maar heel veel mensen hebben geen flauw benul uh, hoe het daaruit ziet. Um, ja, het zei, hoe moet ik het zeggen? Het is, soms doet het ook wel een beetje aan Parijs denken. Hè? Het zei, ik hou heel erg van die grote oude huizen. Uh, met die poorten en uh, uh, prachtig is natuurlijk dat bepaalde dagen worden de kleden naar buiten gehaald en schoongemaakt en uh, uh, het, is, het is warm, het staat vol bomen, maar de straat is overal opgebroken en ze nu nou groeit er zomaar een boom uit het plaveisel en, en, en het is, het is um, mijn zoon zei meteen, uh, je moet hier onmiddellijk een film gaan opnemen hè? Dat, ja, hij, hij is dood Pasolini, maar hij zou ogenblikkelijk een film. Het licht is zo uh, schitterend daar. Um, we zijn naar markten geweest. Um, het feit al dat je al die oude uh, vooroorlogse vrachtwagens ziet rijden. De apparatuur. Al die huizen die nooit afgebouwd zijn. Die daar als, als dwaze, uh, uh, afgeknotte beelden in die stad staan. Ja. Trouwens, wij zagen op een gegeven moment iets staan in de verte en dat, dat is een gift geweest van het Nederlandse volk en dat was een stad, stadsbus die naar Centraal Station reed. <laughs> en het kwam ons zo bekend voor, alleen de chauffeur zag er anders uit en voorin lagen zakken met uien en uh, tomaten en uh, weet je al die dingen. Hè? Maar uh, ja, ik hou heel erg uh, van die stad, maar wat ik zei, ik was dus wel zigeuners gewend, maar niet op deze schaal. En ik had dus al die lapjes, die, uh, die lei, en ik deelde telkens die lapjes uit. Ik had ook best met drie kindjes naar huis kunnen komen. Hè? Maar ik kon er niet meer tegen. En ze, maar Gof zei, mijn oudste zoon zei, mama, ik kan met twee camera's over straat lopen en geen hond kijkt naar mij. Maar als ik met jou over straat loop, omdat je iets uh, buitenlands hebt, maar ook, ja, ik heb zelf kinderen, weet je, en mijn hart breekt. Uh, en je kunt zeggen, dat doen ze erom. Maar er zijn natuurlijk ook arme zigeuners. Hè? Ik bedoel, wij zijn niet meer gewend. Dus ja, Zitan, nou, dat zit dan. Maar dat had ik in Moskou ook. Hè? Trouwens, zigeuners, ik heb al veel eerder over zigeuners geschreven. Hè, toen ze hier in Amsterdam waren. Um, ik heb ruzie gekregen met iemand. Het doet er niet toe. Wie? Uh, die zei, je moet ophouden. Uh, want met die zigeuners geld geven. Want het zijn degenen die de moeilijkheden veroorzaken. Ik zei: Oh ja. Ik zeg: Dan gaat het Roemeense volk dat probleem maar eens oplossen. Hè? Ik zeg: Want het zijn de zigeuners die net als de joden zijn uitgemoord Het is altijd volkerenmoord. Ik zeg: En dat is gebeurd. Ik zeg: En als je vindt dat ik niet geld aan zigeuners moet geven. Ik zeg: Natuurlijk ben ik gek. Jongen, ik, ik kwam met zo'n bos. Ik heb bloemen gekocht. Ik, heb, ik had ook geen benul van het geld hoor. Nee, maar dat is ook heel weinig waard hoor. Het is erg moeilijk voor ons om, uh, als je een pak uh, lijst ziet, om dan te denken van oh, dat is, uh, laten we zeggen, een pak van 4 centimeter, dat is 15 gul. Ja, maar ik vond het ook zo, ik had, uh, ik had niet zoveel zakgeld, want ik ben ook niet zo rijk. En het interesseerde me verder ook geen fluit, weet je. En het was ook niet dat ik goed wilde doen. Maar gewoon dat ik het gênant vind om, als een mens bedelt, om hem een stuiver te geven. Weet je, als hier, een jongen, als hier jongens zitten te zingen, nou niet als ik denk, ja, kom op jongens, uh, ga je dood maar zelf betalen. Maar uh, laatst zaten, zaten de jongens te zingen en ik vond het ook heel mooi klinken. Soms is het echt mooi, weet je. En dan uh, ga je al je kwartjes zoeken. Hè? En anders geef je een gulden. Maar je gaat niet één dubbeltje, hè. Ik vind dat zo'n rijk mens geeft een dubbeltje. Mm. Nee, maar ze, maar ze gaan er nu wat aan doen, want er is nu een minderhedenparlement. En uh, daar is de Zigeuner en die heeft daar ook zitting in. Mm. Dus uh, ze gaan er, Maar die Zigeuners zelf ontkennen dan weer hun probleem. Ben je toevallig in een wijk geweest? Uh, in een dorp. Oh, je bent in een dorp geweest. Er zijn ook een aantal wijken vlakbij okay. het station waar veel Zigeuners wonen. Maar je bent uh, op de stad uit geweest nog. We zijn, uh, we zijn uh, Toevallig was er een Belgische onderzoeker, die woont in Parijs, die is voor een, Parij voor een Frans instituut is die aan het onderzoeken hoe uh, zigeuners in Europa leven en um, uh, Daniela Craginaro, die ook parlementslid is, kende deze UNESCO en die, uh, en die zou een ontmoeting tot stand brengen, want er was weer een feestje op de uitgeverij en uh, en, uh, en hij, uh, hij zei, ja waarom wilt u eigenlijk, uh, waarom wilt u dat eigenlijk, hè? waarom wilt u eigenlijk naar de zigeuners, vindt u dat pittoresk of zo? Of, <lacht> hij wou me ook de hand lezen, maar uh, uiteindelijk zijn we dus uh, met die Belg en uh, deze meneer uh, en mijn zoon en ik in een hele kleine taxi bestuurd door een familielid uiteraard. En toen hebben we een waanzinnige lange weg afgelegd naar de Sigeuners. Ja. En uh, we hebben uren moeten onderhandelen en weet ik wat. En uiteindelijk mocht mijn zoon uh, heeft uh, een heleboel foto's gemaakt. En, ja, ik hoop ook dus een beetje uh, nog reportages te slijten. Hè. Om dingen, dus in zo'n dorp waar al die tenten zijn, maar er wordt glashart gezegd, moet u eens goed luisteren. Zolang een zigeuner en zijn familie goud niet verkoopt, heeft hij genoeg geld. Natuurlijk zijn er hele arme zigeunars, zei hij toen. En toen zei ik, heeft u dan een gezondheidsprobleem? Nou, ik vertel nou mijn hele stuk wat ik net geschreven heb, maar dat doet hij niet. Nee. <laughs> en toen zei hij, uh, nee dat hebben wij niet, we hebben geen gezondheidsprobleem. Nee. En toen zei die Belg, en dan weet ik niet of die vertaalde of dat hij mij een tip wilde geven, want die sprak uh, ook uh, niet en Roemeens. En toen zei die, er is een zeer sterke natuurlijke selectie. Dus het gaat natuurlijk een heleboel dood. Want als daar regens zijn, dan zijn het de regens van de, waar, waar uh, uh, Lorca over schrijft, dan zijn het de regens, uh, dan, dan stort de hemel naar beneden, weet je. En hoe zullen die zigeuners in die lappe tenten, uh, in, in die drassige, uh, hoe overleven ze dat dan in godsnaam, hè? Ik bedoel, ze hebben ook geen afvoer. Dus overal in de stad blijven ja. grote plassen staan. Ik heb trouwens vertapt toen, dat jeugdblad, dat bestaat nog steeds, he, van uh, Okiyipo Taptoe, ze hebben nu ook Hello You, heb ik een stuk gemaakt over Roemeens kinderen. En ook over zigeunerkinderen. Maar ik heb wel gezegd, natuurlijk baby's en zijn ze soms brutaal. Maar het, het probleem is natuurlijk dat er in heel Roemenië zoveel uh, zwerfkinderen zijn. Uh, uh, Sociëscu had een uh, soort. Uh, uitgelezen groepje jongens hè? Dat, dat, dat, dat werd opgeleid voor hem, maar vind je het gek iedereen wil toch een vader hebben mm. wij hebben hele moderne problemen wij hebben KI kinderen die zich afvragen wie hun papa is mm. Goed, uh, daarover heeft Mariet Meester een uh, vrij boek geschreven uh, in dat boek laat ze ook een heleboel kanten zien van het leven van de zigeuners de, de goede en de slechte de, <laughs> de mooie en de uh, de donkere kanten. En uh, ik vond het een heel eerlijk uh, portret. Een heel mooi reisverslag. Daarin uh, worden bijvoorbeeld ook uh, de pogroms uh, behandeld die er nog steeds plaatsvinden. Uh, ik merk altijd als je over die pogroms vertelt aan mensen in uh, Boekarest dat ze nou, niet geloven of nog nooit van gehoord hebben, een beetje raar staan op te kijken. Uh, er wordt in Roemenië heel weinig bericht over uh, regelrechte uh, wat moordaanslagen, hmm? ja, die vinden nu plaats. Dus daar sta jij ook van te kijken. Nu optiegeuners? Ja, zeker. Maar in wat voor verband dan? Uh, dorpen, mensen gaan naar het dorp en uh, steken de boel in brand. Ja, maar heb je haar boek dan wel goed gelezen? Want ja, natuurlijk. het ineens geval dat iemand brandsticht, maar dat is een, een zigeuner die een ander een hak zet. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Ze het is, het is, het is behandelt. Be, vrij aan het begin van het boek staat er zelfs nou, Ook wel een vrij bekend uh, voorbeeld. Maar is dat, is dat uh, woede van de Roemeense bevolking uh, tegen zigeuners? Ja. Nou, ja. Uh, luister eens even: zigeuners zijn in Nederland ook niet welkom. En. Uh, wij houden er ook niet van. En toen ik in Friesland woonde, ik woon nu zes jaar in Amsterdam. En stel dat dit tien jaar geleden gebeurde, of uh, twaalf jaar geleden. Ik, ik, ik, ik woonde dus helemaal buiten op het platteland. En dan heb je die, die hele grote stukken land, de Bermen, die, die, die, die, die, die hooide ik ook van mijn geit. In elk geval, daar streek wel eens een groepje zigeuners meer. Nou, dat was net. Uh, Alsof ik er vijf jaar was hoor, want dan werd er ook gezegd, euh, ja was op waar die zigeun is, want ze komen stelen. Ja, ik heb, euh, met, misschien stelen ze wel, want ze denken als jij zoveel hebt, dan kan ik daar wel wat van krijgen. Maar ik vind het verdomde hypocriet natuurlijk, want nog niet zo lang geleden in Nederland hadden wij het begrip euh, proletarisch winkelen. Ik bedoel, je moet één lijn trekken natuurlijk. Hè? Je kunt zeggen ik ben tegen stelen, euh, euh, maar dan ook altijd. Maar geen hond maakt zich te zorgen om of uh, meneer X uh, de belasting ontduikt uh, of weet ik wat weet je. En daar heb ik dus uh, scheid aan. En daar nog bij, uh, ik, ik heb ook, kijk, ja, ja hoe mensen, uh, ze discrimineren op een manier waar wij zouden dingen echt niet in het openbaar durven zeggen. Of de eerste keer dat je iemand ontmoet. Uh, uh, wij zeggen misschien wel eens tegen onze beste vrienden of weet ik wat iets, maar ik weet niet in hoeverre ik geloof... Ik geloof soms dat wij door het hele discrimineren heen zijn. Want iedereen heeft verkering met elkaar. Uh, alle, alle kleuren en uh, rassen en standen en weet ik wat, alles gaat door elkaar heen. En vrijt en maakt ruzie. En uh, Ik heb wel eens, ja waar ik woon tenminste, op Bikkers eiland. Dat is sociale woningbouw. En er wonen mensen uit Marokko, Turkije, uh, Suriname, uh, Chinezen, Japanners, alles. En natuurlijk die kinderen die Knokken wel, maar die spelen ook, weet je, en ik heb het feit dat ik daar woon en over Gledden schrijf, hè? over mijn, maar daar zijn ze dus, dat is iets volkomen onbegrijpelijk. En toen ik zei, ik wil over de zigeuners schrijven, en op laatst deed ik het gewoon van, zeg, wat vind je ervan dat ik over de zigeuners wil schrijven? En dan zeiden ze, ja, uh, maar je moet er niet in je eentje naartoe gaan, maar dat moet je zelf maar weten. Maar ja, er wordt natuurlijk een beetje vergeten dat ze hun eigen cultuur hebben, maar dat er nu nog steeds wordt gemoord. Nee, dat heb ik. Nee. Er is mij verteld, er is helemaal nooit iets gebeurd, maar dat heeft die wel ontzenuwd, ja. Um, ga je er nou nog een keer heen? Nou, ik zou... Kijk, je Ik kreeg nu... Nu had ik natuurlijk... Ik had een budget, hè. En, uh, en mijn zoon heeft een beetje geïnvesteerd. Die, uh, die is fotograaf, hij is jong, hij is 23, hij begint, hè. En, uh, maar ik, ik ga niet, ik zou niet zomaar voor de lol op vakantie of zo, kan me, ik ben trouwens toch nog niet zo'n vakantiemens. Mm. Maar wat ik wel... Het is ook geen vakantieland, maar dat weet geloof ik iedereen wel. Nou, moet je mm. niet zeggen hoor. Oh ja. Nou, ik ga misschien nog een keer naar een weeshuis, om iets daarover te schrijven. Ja. ja. ja. Uh, kan je het anderen wel aanraden om daarheen te gaan? Want, ik kan me zo voorstellen dat mensen als ze al die verhalen horen van ja... Mm, wat heb je er eigenlijk te zoeken? En, uh, wat gebeurt er met me? Overleef ik dat wel? Is het, oh. is het eten wel goed? Nou, ik vind het allemaal kwats weet je. Ten eerste, uh, dan moet je maar naar Zuid-Spanje gaan. Maar je kunt daar skiën, je kunt daar zwemmen. Dat zijn waanzinnig prachtige natuurgebieden. En geen stad zo van vogels. Ik bedoel, en het eten. Nou, moet je luisteren, ik heb tien uur gedaan om mijn maaltijd te verwerken. Want maar ja, Slans Wijs, Slans Eer, weet je. Want Koen heeft een keer haring, uh, haringen besteld op het feest. koninginnendag. Nee, wat is het nou? Koningin naar verjaardag, weet je wel. Ja. 30 april. Grote receptie, hè. Mm. En toen had hij haringen. De kokin wilde het niet klaarmaken. Die zei: Dit is iets smerigs. En niemand wilde het eten. Dus onzin, weet je, kwats. Mm. Onzin allemaal. Je moet mm. overal naartoe. En daar, natuurlijk, die mensen hebben ook poen nodig. Kom op. Mm. Goed. Um. Je gaat er uh, nog over schrijven. Uh, je had iets meegenomen wat je misschien nog uh, wilde voordragen. Of heb je, heb je, waar ga je dingen publiceren hierover? Nou, het tattoo gaat nu over de kinderen, Sum heeft een stukje over, over de universiteit. Um, nou, ja, de Volkskrant vond het heel erg mooi interview met, uh, met, uh, met uh, Krasnaro, maar ze hadden dus net Anna gehad en het voegt niks toe. Maar ik heb nog oh. allerlei... Contacten en mensen die zeggen, nou ik ben wel nieuwsgierig. Maar ik heb, ja, ik, heb, ik heb ze al voorgelezen op onze bevrijdingsdag in Wageningen. Heb ik over Roemenië. Want op een nacht was het ook alsof er, alsof er bommen werden gegooid. Ik denk, hebben ze vuurwerk? En de volgende dag pas zei Koen dat hij s'nachts in zijn auto was gestapt. Dat was de hele stad doorgegeven. Want de mensen leven wel zo dat ze zeggen, maar hoe loopt het af? Wat gebeurt er op eens? Er is nog steeds angst, weet je. En dat kennen wij ook helemaal niet. Want we kunnen nu wel zeggen, laat iedereen de waarheid zeggen. Maar wie zegt dat er straks niet? Doe je weet het niet. Ze zijn toch een beetje bang. En koen is toen de hele nacht gaan zoeken. Ik was ook bang. Ik dacht, mijn god, als er wat gebeurt. Ik nou ja, ik zit hier veilig bij Koen. En toen heeft hij zijn bril in de auto laten liggen en de volgende dag de hele dag naar zijn bril gezocht. Hij was het vergeten. Wow. Nee. Een heel klein stukje of zo. Maar de tijd ja. is toch om? Nou, we kunnen nog wel even. Studio 12, hoort u mij? Ja, ik denk dat we nog wel een paar minuutjes kunnen. We kunnen nog wel een uh, paar minuutjes. Volgens uh, Studio 12 uh, mag het nog wel. Nou, eens even kijken hoor. Zal ik iets doen... <coughs> maar zal ik iets doen... Iets, iets korts moet ik dan eigenlijk doen, oh, hè? Hoeft niet, hoor. Even kijken, hoor. Nou, dit is, dit is de kortste. De snuivende nacht van Boekarest. Het bladerdak van de Magnolia was zwart. In de verste parken waren de linden zwart. Het was de nacht dat de honden blaften als gekken, tegen de wolven in de bossen. De driepotige straathonden als wankele tafels sprongen ze heen en weer. Hun pens vol afval van worstjes met gemalen hersenen. En dieper in hun lichaam ongeboren honden. De zwerfkatten krijsten en vochten. Het gezang van de roodborstjes was verstomd. De doden dreven als stuurloze schepen in het duister. Er was het geluid van scheepshorns in de mist. De zee van land droeg de dode vissen. De geblakerde bloemen van de magnolia waren bruin. Even klonk het dwingende dunne stemmetje van Alexandra, het dochtertje van de dichteres. Mami, mami, la telefona! Ze drukte haar tengere schouders op. Haar zwarte haar gleed naar haar rug. Mami, mami, la telefona! En even, op een plein waar een restaurant stond, tikte de nagels van een zigeunerkind tegen de verlichte glazen vensters. ...zoals het roodborstje deed met zijn snaveltje. Tik, tik, tik, laat mij erin. Jubelend zeilde het lamplicht van de plafonnières... ...over de lambrisering van de restaurantzaal. Die jongen, dat roodborstje, werd weggevaagd. Nacht van Boekarest. Is het de zon van Boekarest, die grappige gezichten trekt? Met haar stralen van laat in de middag en spot met kogelgaten in de muren van de gebouwen. Wat bedoelen de straathonden van Boekarest? Als ze uitbundig blaffend om elkaar heen springen, vechten ze om een bot een stuk brood. Steken ze de straat over op weg naar een andere wijk. In de namiddag weten de straathonden hoe de revolutie is verlopen. Blaffen ze van plezier. Zijn straathonden stom en de zwerfkatten van Boekarest? Hollen ze achter elkaar aan, zorgeloos, lichtvoetig door de tuinen voor de huizen. Ze verschalken musjes en meewels en Turks en tortels. In de tuijenhagen krioelt het van de mussen. De lindenbomen ritselen met rijpe bladknoppen en vers blad, wanneer de duiven neerstrijken op hun takken. Voordat de nacht de stad in het donker zet en de bloeiende tulpenbomen laat sluimeren, eten de katten hun buikjes vol. Kopen de mensen brood en worst, radijzen en tomaten? Spreken de mensen tijdens het avondmaal met elkaar over de revolutie? Zeggen ze, vroeger was het beter? Zeggen ze, het leven is nog steeds zo zwaar? Bieden ze mij Hongaarse vodka aan, varkensvlees en repen gesneden grauw brood? Zoals de dichteres Daniela Carmen Krasnaro. Haar vodka schenkt ze in de twee mooiste glazen van haar huis. Gronkend wachten de glazen om volgeschonken te worden. Ze lacht. Haar bruine ogen lichten op. Ze zegt: Vroeger had ik niet met je kunnen praten, hier in mijn huis. We hebben het glas. Twee vrouwen uit twee verschillende werelddelen. Ze werd onderdrukt, vernederd. Het regime probeerde de dichteres die in haar leeft, dood te knuppelen. Ze huilt, ze zegt: Ik ben te oud. Ik kan het niet meer vergeten. Ik ben oud. Morgen ben ik jarig. Ik ben oud. Ik raak haar kleine, zachte vingers aan. Mollig, warm, als een satijnenlapje aan mijn handen. Je leeft nog steeds, zeg ik. We waren naar haar huis gelopen in het donker. Na de zon, na de schenen, na het vogelige na het hondengeblaf. Je leeft. Ik leef, antwoordt ze. Maar ik weet niet of ik nog genoeg kracht over heb. Je leeft, zeg ik. Je hebt alles overleefd. Ik ben arm, zegt ze. Mijn huis is klein, het vloerkleed is versleten. Toen was het dan nacht. Ook voor de revolutie, tijdens die systematische vernietiging van de geest van de Roemenen, werd het nacht. Kijk vooruit, zeg ik. Schrijf je gedichten. Glimlach met je ronde gezichtje. Goed. Kalle Bogart, hartstikke bedankt. Dit was het asiel. Morgen is er weer een. Wie wil dat nou niet? het asiel. Kast op de poorten van Rossavro Radio. Duikt ook waar een nieuw leven en dat is ook verdachten. Dus deze dag. Voor het asiel. Nooit. ik het vergeet. Het asiel. Studio 12, hallo! Ja.